Barcelona heeft nu 23 wedstrijden achter elkaar gescoord in de Champions League. En dat is een record. Ook AC Milan deed het goed. De Italiaanse ploeg versloeg Victoria Pilsen met 2-0. Clarence Seedorf, Mark van Bommel en Urbi Emanuelson stonden alle drie in de basis. En trainer Mario Been liep met racing Genk tegen een nederlaag op. Uit bij Bayern Leverkusen werd het 2-0 voor de Duitsers. Dan het weer nog, vannacht helder, minimaal rond de graad of 11. En er is kans op mist, overdag veel zon. Het wordt 22 graden langs de westkust en 26 in Limburg. Tot zover het NOS-journaal. Dan verkeersinformatie, twee files. A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Woerden en Harmelen. Twee kilometer door werkzaamheden. En de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Rijn 2 twee kilometer... ook door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Tulpenmani heette het fenomeen. Ergens tussen 1634 en 1637 waren het tulpenbol opeens goud waard. Tien keer het jaar salaris voor een vakman werd er voor een partij betaald. De waarde van een heel Amsterdam grachtenpand kwam ook wel voor. Net zo hard stortte die handel weer in. Zo is het niet gegaan met de handel in postzegels. Maar ook de handel in postzegels kende een periode van hoogtij. In de jaren tachtig van de vorige eeuw gingen zelfs banken serieus overwegen om in postzegels te stappen. Aan de start van de postzegelweek is mijn gast Henk van Lokven, postzegeltaxateur. Eigenaar van het oudste veilinghuis in postzegels van Dieten. Oudste ter wereld. Oudste ter wereld. Die zich ook specifiek met postzegels bezighoudt. Specifiek met postzegels, ja. Hoe vaak uh, uh, organiseren jullie veilingen? Twee keer per jaar. Dat doen we één keer in april, één keer in november. Dat zijn uh, veilingen die duren twee, soms drie dagen. En uh, afhankelijk van het aanbod uiteraard. Uh, <kijs> maar doorgaans twee keer per jaar. Ja. Maar moet ik me daarbij voorstellen dat dan ook echt mensen uit, uit de hele wereld naartoe komen? Het is een internationale bezigheid. Mensen uit de hele wereld doen daar, nemen daaraan deel. En wat dan moet je denken aan? Waar komen ze vandaan? Nou, Uit Amerika, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, noem het maar op. Dat is ook en echt één grote community? Dat is één grote community, ja. En uh, heten de dagen ook uh, veel mensen uit uh, Zuidoost-Azië... die uh, de reis aanvaarden om in West-Europa posseugels te kopen. Waarom komen ze dan speciaal voor hier naartoe? Omdat hier, uh, ja, hier wordt het aangeboden en ginds wordt het gezocht. Dus uh, ja, de clevere Zuidoost-Aziatische handelaar die uh, aanvaardt de reis naar West-Europa en bezoekt ook het Huis van Dieten. Heb je als kind kinderpostzegels verkocht? Ik heb als kind ook kinderzegels verkocht, ja. Netjes met het velletje langs de deur. Kan je dat nog herinneren? Ja, heel goed. Ja. Waar groeide je op? In een uh, dorpje in Noord-Brabant, het dorpje Dinter. Daar ben ik geboren. Daar heb ik ook de lagere school doorlopen. En uh, daar verkochten wij de kinderpostzegels. Ik kan me voorstellen dat want de kinderpostzegelweek gaat weer van start. is een moment waarop er ook geld voor het goede doel opgehaald wordt. Op mm. die manier. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het wel wat een stuk moeilijker is... om postzegels nog te verkopen. Nou, dat valt reuze mee. Het is uh, voor ons het grootste probleem om de mooie collecties binnen te halen. Het verkopen is het minst moeilijke. Ja, maar als je naar de, dus... de hedendaagse zegels kijkt... bedoel ik, hè? die kinderen die langs de deur gaan... Uh, want ja, we, we e-mailen ons suf op dit moment. Dat klopt, de postzegel die is natuurlijk ook een klein stukje op zijn retour... wat dat betreft als, uh, als gebruiksvoorwerp. Dat is zonder uh, meer een feit. De, de, de oplagers van de, hedendaag, uh, de hedendaagse uitgiftes... zijn natuurlijk ook aanzienlijk lager dan, dan vroeger. Zegels zijn ook niet meer de zegels van vroeger, toch? Ze zitten al voorgelijmd en er staan nu ook geen waardes meer op... maar maar eenheden. Een eentje en een tweetje, maar het uh, vertaalt natuurlijk wel... het tarief waarvoor het geldig is. Vind je dat jammer? Uh, enerzijds wel. Wat ik jammer vind is dat er, uh, dat er minder aandacht wordt besteed... aan de ontwerpen van die, uh, van, van die moderne postzegels. En uh, persoonlijk vind ik de, ja, de klassiekers veel mooier. De, de, de, echte, de, de gravures die er vroeger op die zegels. Is gewoon veel mooier dan de hedendaagse uh, uh, direct-to-plate-gemaakte postzegels. Wat is een klassieker waar Henk van Lokven enthousiast van wordt... Nou, met name de eerste emissie van Nederland. Dat vind ik hele mooie, mooie gegraveerde zegels. De eerste emissie? De eerste emissie. De eerste drie postzegels van Nederland. En dat is een vijf, een tien en een 15 cent... in de kleuren blauw, rood en in geel. En dat zijn zegels uh, ja, vakkundig gegraveerd. En dat is de kop van koning Willem III. En dat ziet er gewoon geweldig uit. Dat is gewoon een mooie postzegel. Dan hebben we het over 1800 hoeveel? Die is uitgegeven in 1852. Oké. Okay. Ja. De Staten Nederlanden was een feit? Dat was zeker een feit, ja. We hadden een koning. We hadden een koning. En toen moesten de postregels komen? Nou, we hadden al eerder een koning natuurlijk, maar dit was de derde koning die, uh, die we hadden. We hadden koning Willem I, koning Willem II en na de rand koning Willem III. En van Willem III zijn de eerste postregels uh, uitgegeven in 1852. Ja, daar komt er weer een aan, hè? Er komt weer een Willem aan. Er komt ja. weer een Willem aan, precies. Ja. Uh, postregels uh, uh, als fenomeen uh, zijn niet meer zo spannend, zeg je, als, uh, als vroeger? Uh, nou, minder dat heb ik niet minder gezegd. Mo oh, minder mooi ontworpen? Dat is het andere, ja. Oké, okay, maar wel even spannend? Even spannend, ja, ja? natuurlijk. Want ik zou ja, eindelijk... nieuwe postzegels bedoel ik, hè? Ja, ja ik begrijp goed wat je, wat, je, wat, je, wat je vraagt. Maar ik zou veel mensen tekort doen als ik zeg dat het niet spannend is. Want uh, veel mensen zijn uh, uh, ja, toch, uh, toch op een andere manier... met postzegels bezig verzamelen, thematisch. Uh, de, de bloemen, vogels, uh, dieren. En op het moment dat er nieuwe uitgiftes komen met thema's die in hun, uh, hun collectie passen... dan zijn die mensen weer gelukkig dat ze weer een nieuw serietje... of een nieuw zegeltje kunnen toevoegen aan hun collectie. Je taxeert uh, Postzegels. Je, mm -hmm. je, je, je bent bij de Veilingen betrokken als eigenaar van het Veilinghuis. Um, als je nou een, een, een, een karakterschets moet geven van, van de Postzegelverzamelaar... hoe ziet hij eruit? Hmm. Nou ja, goed, dat, uh, dat kan ik niet in één uh, zin in vertalen. Ik begrijp aan je vraagstelling... Uh, misschien het beeld wat bij veel mensen leeft... dat het een stoffig mannetje is die uh, met possegeltjes speelt. Maar niets is minder waar. Er is, uh, op heden ten dagen zijn er ook uh, echt jeugdige mensen die verzamelen. Ook veel vrouwen, veel meer vrouwen dan vroeger. En uh, die zijn ook live aanwezig in die veilingzaal... en doen uh, driftig mee om datgene te bemachtigen... wat ze graag hebben voor hun verzameling. Dus dat is niet zo dat dat, uh, dat, dat in één noemer te... Uh, is Samen te vatten, te het is zijn... nee, maar laat ik het zo zeggen. Waarom ik het vraag is: is ik, ik, ik, een zeiler of een zeezeiler, die, die herken ik over het algemeen. Ik ben er zelf een, ik herken over het algemeen dat type. Mm -hmm. Waar dat in zit, weet ik niet. Uh, maar één keer vragen, en het is eigenlijk, eigenlijk komt de bevestiging vanzelf. Ik kan me voorstellen dat voor jou, die een leven lang al in deze sector zit dat je ook al snel herkent, hé, hey, dat ook een vreemd iemand... dat zou wel eens iemand kunnen zijn die... Het uh, <lacht> is een vreemd iemand, dus die verzamelt postzegels. Nee, dat kan ik op die manier niet zeggen, Frank. Echt niet. Nee? Nee, absoluut niet. Nee, dat komt... Uh... Maar gemiddeld toch wel wat ouder. Je zegt niet stoffig, maar dat woord heb ik ook niet gebruikt. Maar nou ja, wat wat ik vind ouders. het jammer dat de jeugd het op dit moment natuurlijk uh, een beetje laat afweten. Uh, vroeger zou je in de, in, in de zaak, kreeg je 30, 40 kinderen in de week in de zaak binnen... En Nu is dat misschien één of twee keer in de maar week. Ik heb het ook geval... een winkel waar je postzegels verkoopt? Ja, ik heb ook een winkel. Ja, <laughs> ook nog. Ja. Uh, nou goed, dat is dan jammer. Maar uh, onze, onze beginnende doelgroep die, uh, is ergens tussen de 30 en de 50. En ja, die mensen beschikken toch uh, voor ons als handelaar natuurlijk gelukkig over een dikkere portemonnee dan een kind van 7, 8 of 9 jaar. Ja, en ik, ik uh... heb als kind. Ja, uh, uh, postzegels verzameld. Niet, niet veel, ik had dat ik één album had... en wat erin zat, ik heb geen flauw idee. Maar uh, ja, dat was niet heel ongebruikelijk. Nou ja, vroeger was het ook zo dat uh, de helft van de kinderen verzamelden. En al, uh, de helft vroeger, hè? Ja hoor, zeker. Ik heb als, uh, als kind in de zesde klas lagere school een spreekbeurt mogen houden over postzegels. En in dat dorpje waar ik, uh, waar ik destijds op school zat, daar zat... op die lagere school zaten 400 kinderen... En er waren een kleine 200 kinderen die iets verzamelden. Sleutelhangers, postzegels, munten, aanzichtkaarten, noem het maar op. Dat werd, uh, dat werd allemaal verzameld. Maar ja, er was natuurlijk ook, uh, ook weinig anders voor ons te, uh, te doen s'avonds. Ik wel, ja, het stelt opeens een visioen van smurfenpoppetjes die in mijn jeugd... Uh... Uh, ik, ik schat in dat ik iets jonger ben dan jij, maar mm -hmm. niet zo heel veel... maar de smurvelpoppetjes schiet op eens binnen. Kijk, hoeveel Ja, ja Oké, okay, maar dan heb, je, dan heb je al iets met het verzamelen. Je hebt, als, je, je hebt als, als, als kind ook iets verzameld. Ja. Dan ben je voor mij eigenlijk een van de personen ideaal... voor de, voor de doelgroep die ik, die ik zoek. Je hebt ooit iets verzameld, dus uh, Want, wat, weet is, wat het Wat is er zo mooi aan uh, postzegels? Ja, wat is er zo mooi aan postzegels? Het zijn op zich... Uh, Tenminste, in de dingen die ik dan leuk vind. Hele leuke ontwerpen, mooie, mooie gravures, Maar buiten dat, een postzegel is ook een verhaal. Het is een stuk historie. Het vertelt ontzettend veel over je land. Als we de Nederlandse postzegels nemen en we kijken wat er op afgebeeld wordt... Ja, dan, dan is het geschiedkundig. Is een, is een verzameling Nederland zegt dan over de hele geschiedenis van Nederland... eigenlijk alles wat je weten wil. Maar zijn, zijn postzegels van Nederland niet vooral gezichten? Met name koninklijke gezichten? Oh nee hoor, die zijn er natuurlijk een heleboel. Maar als ik hier door een album mag bladeren en ik laat jou zien wat er nog meer voor afbeeldingen zijn... dan zul je zeggen, ja inderdaad, daar is heel wat meer dan, dan dat alleen. Dit is niet een klassiek album in de zin van uh, insteekvakjes, want dat had ik geloof ik als kind. Mm -hmm. Nou, dat komt op hetzelfde neer, maar... Maar wat, wat zijn het dan? Dit zijn, zijn kleine vakjes waar, waar ze ingeschoven ja, zitten? dat zijn kleine vakjes oh, waar nou, gewoon het zegeltje zo in een klemstrookje uh, ingeschoven zit. Ja. Jij mag er met je vingers aan zitten, ik ga dat niet doen. Nou, normaal ook niet, maar het is radio, dus ze zien het niet, hè? Nee, ik, ik zeg het ook niet, hoor. <laughs> me houd het gewoon, gewoon voor, je zit er niet met je vingers aan. Vertel het, kijk, vertel, pak eens een post zeg, je zegt van, nou, dit, dit vertelt nou een verhaal... Van, nee, ik, zie, ik zie een aantal wat saaie zegels met, met alleen maar een getal erop, anderhalve cent. Nou ja, goed, hier hebben we een tuberculose-serie. Dat zegt iets over de periode. 1906 werd er een serie uitgegeven uh, met een bijslag voor... De tuberculosebestrijding, dat leefde destijds nog in Nederland. Maar ja. Als je aan de jeugd tegenwoordig vraagt wat tuberculose is, weten ze het niet. Nee, gelukkig maar. Gelukkig maar, inderdaad. Ja, ja. Maar die, die, die toeslag betekende dat, dat van die 5 cent ging een klein beetje naar de tuberculose? Nou, het was 5 plus 5 cent. Dus zo'n zegel dat, dat kostte, die kostte een dubbeltje en 5 cent ging naar de TBC-fonds. Okay. En 5 cent was de Frankeer. Uh, Grote zegels zag ik voorbij komen. Ja, met inderdaad het, koninklijke uh, gezichten. Ik weet niet welke dat is een periode jubileum, dat Dit is in 1913 jubileum van de koning. Kijk, inderdaad, in de oudere periode zijn het bijna allemaal koning en, gezicht, koning en koninginnen. Maar gaan we verder, dan zie je hier bijvoorbeeld in 1924 de eerste kinderserie. Een hot item op dit moment natuurlijk, hè? In deze week. In 1924 is de eerste serie met bijslag voor het, kinder, voor de, voor het kinderfonds uitgegeven. Ja, dit zijn de postzegels die ook op Facebook te zien zijn. Ja. Op de. De, de Facebook sites als je. Uh, dat open hebt staan. Als je wil kijken. Kijk dan even op. Onze eigen pagina. Dan zie je de foto's. Of de de, de. de postzegels waar wij nu naar kijken. Kleine zegeltjes. Uh, verschillende kleuren. De eerste. Allereerste kinderpostzegels van Nederland. Ja. Weet je nog. Zit daar zit een specifiek verhaal aan? Nou, niet specifiek. Er is natuurlijk. Wel lang over nagedacht, want er moest wat extra geld komen voor, uh, voor kinderfondsen. Wanneer is die koppeling uh, eigenlijk bedacht? Want je had het net over de TBC-bestrijding, kinderpostzegels. Wanneer is die hmm. koppeling bedacht tussen, tussen zegels... wat gewoon commercieel goed was en een goed doel? Ja, ergens in, in het uh, begin van de vorige eeuw. In het begin van de vorige eeuw komen dat soort uh, andere zegels voor. Daarvoor was het uiteraard alleen maar uh, zijn Majesteit. Ja. En hare majesteit vanaf 1890 natuurlijk. Ja. Zijn er nou zegels die, die, jou, die jou echt treffen? Die je raken? Die iets bijzonders doen? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat de Nederlandse zegels die ik dagelijks zoveel zie, dat me die erg weinig meer zeggen. Maar iets wat je elke dag ziet, dat uh, ja, begint normaal goed te worden. Maar als Waarom? ik over een, over een eigen verzameling zou mogen uh, zou, uh, zou praten, <coughs> dan. Ja, dan, dan raak ik in vervoering. Dit, dit zijn uh, driehoekige zegels. Ja. Wie, wie is die man? Dat is... Uh, nou, dat een goeie. Ik heb mijn huiswerk beter moeten maken. <laughs> nou ja. Weet ik niet dat eens. je van de honderden nee. zegels bij je hebt. Nou, bij een je ook, ik weet wie het is, dat uh, zei je vergeet. Nee, dat het, het is ook... Uh, dat moet ik ook inderdaad allemaal nakijken. Maar ja, goed, zo'n kop, die herken ik als Erasmus. Dat is een duidelijke zaak. En, ja. en Christian Huygens die kennen we allemaal... Dus dat zijn dan bekende. En daar staat natuurlijk in die speciale catalogus van ons... een heel mooi boek uitgegeven door onze handelarenvereniging. Staat altijd duidelijk omschreven. Dit is, uh, dit, dit is jullie bijbeltje, zeg Dit maar. is onze bijbel, ja, zeker. Hier staan alle Nederlandse zegels uit. Alle in... Nederlandse zegels, <coughs> inclusief de zegels... <coughs> sorry. die uitgegeven zijn in de Overzeese Rijksdelen. Daar zijn we een tijdje vrij goed in geweest. In die dingen zijn we heel samen. goed in geweest, ja. Maar goed, al deze... Al de zegels die er zijn uitgegeven staan hierin afgebeeld. Met ook de omschrijving en wie erop staat afgebeeld. En er staan, prijs, er staan prijzen in genoteerd. En ik kan, uh, ik kan verklappen dat deze catalogus uitgifte 2012... met name in de klassieke periode voor de mooie kwaliteit zegels... Uh, zo'n 500 prijsstijgingen heeft gegeven. Uh, zo'n 500 prijzen stijgingen laat zien ten opzichte van de catalogus van vorig jaar. Maar je zegt, hier staan prijzen, maar dat, dat klinkt zo absoluut. Maar het, dit is een handel van, van, van, van nou ja, wat de er gekken voor geeft, toch? Het is een ja, vraag en aanbodhandel. Dat <coughs> is ook zo, maar kijk, Nederland is een land van korting. En als je als winkelier, als postregelhandelaar, in je winkel staat... en je verkoopt een serie, ja, de volle prijs kun je bijna nooit vragen. Dus eh, Nederland wil korting. Dan... Is het in het meest normale goed uh, komen kortingen, zeg maar, tussen de 30 en de 50% voor op deze prijs. Maar hoe ouder een zegel is, hoe zeldzamer die is, hoe hoger het percentage ook is wat er voor gevraagd wordt. Maar wat is dan de hoe waarde moeilijker... van, van hoe waardevol is het dan dat daar bedragen in staan? Want als je daar 50% van weg moet geven als winkelier. Nou ja, dat mag jij uitmaken of dat mag de luisteraar uitmaken wat hij dat uh, waard vindt. Maar in principe is het zo dat uh, de, de kleinstprijs... Als, als jij inkoopt, als jij moet prijs. taxeren, ja. je koopt als winkelier, koopje koop je in. Ja. Dan zie je zegels dat dat, weet ik veel, 150 euro. Dan mm -hmm. denk je, oké, okay, nou ik, ik, ik bied, weet ik veel, uh, 15 of 20. Want ik, ik moet er zelf ook aan verdienen. Ja, nou goed, het ligt aan de marge die je wil maken. En dat is elke handelaar vrijer natuurlijk wat hij dan biedt. Alleen zal hij dan, uh, als hij dergelijke lage percentages biedt, weinig, te, weinig kopen. Ah ja. Dus, uh, maar het is traag handel, neem ik aan. De, de, de dingen die je inkoopt, die kunnen zomaar een jaar of jaren liggen. Voor nou, dat valt reuze mee. Uh, die verzamelingen waar, uh, waar echt de, de goede, de zeldzame stukken in zitten... nou, dat ben ik erg snel kwijt. Laten we even praten over een zegel aan zich. Want uh, je hebt, je hebt uh, postzegels uh, die, die als nieuw zijn. Je hebt postzegels die gestempeld zijn en ongestempelde postzegels. Om hmm. uh, um, um een zegel waardevol te laten zijn, wat voorwa voorwaarde 1 is dat die onbeschadigd moet zijn? Ja, dat vooropgesteld. Er mag <coughs> geen, geen, geen kartelrandje ontbreken? Nee, normaal moet een zegel helemaal gaaf zijn, als ze tanden hebben. Vaak ook nog mooi gecentreerd zijn. Ook oh, tanden heet dat soort? Ja, nou, dat geeft niet. En, uh... Ik heb ook al mijn tanden nog, maar dat betekent iets heel anders. <laughs> maar uh, ja, de kwaliteit is natuurlijk ontzettend belangrijk. En ook zeker met de hoger genoteerde exemplaren in deze catalogus... daar is het ontzettend belangrijk dat ook zo'n zegel helemaal gaaf is. Geef de rangwoorden aan. Be beginnen bij be be nou beschadigd onbeschadigd, of beschadigd is het minst waard. Mm. En graag praten ze omhoog. Vertel het ja, eens omhoog. Nou, goed, beschadigd, beschadigd is natuurlijk, in een, laten we het zo zeggen... In een, in een prijskategorie tot enkele tientjes in deze catalogus... is een beschadigd zegel eigenlijk niets waard. Maar je kunt je voorstellen dat een zegel met hier een catalogusnotering van, uh, van 4000 euro. en je zou er dan een hebben met een, met een half tandje of een tandje wat er aan ontbreekt. is dat zegel nog steeds wel geld waard. Maar ontzettend moeilijk om nu een vast bedrag te noemen wat het dan wel zou zijn. Is dat 200? Is dat 400? Ja. Maar het zal zich aanzienlijk, naar lulig, aanzienlijk minder dan de 4000 die in ja. Kantaal staat. Maar zou je zo'nzelfde zegel, wat ik hier nu heb... dan kijk ik naar een nummertje 6 van Nederland, een 15 cent. Ook weer met een uh, afbeelding van Koning Willem III. Een 15 cent, die staat 4.500 euro in de kolom, post fris. Nou, als zo'n zegel werkelijk helemaal gaaf in de tanding... en mooi van kleur... en de gomzijde ook helemaal perfect is en niet getint... maar echt zoals het hoort... Ja, wacht dan brengt zo'n zegel ja, ja ook praktisch die 4.500 euro op, soms zelfs iets meer. Postfris, wat is ja, dat? dat is postfris, zoals ja. het op het postkantoor verkocht is. Dat is <coughs> alsof het verse melk is, zou ik maar zeggen. Nou ja, als je het zo wil noemen, graag. Maar, Onder de koe vandaan in het pakje nou je ja, bent aangezeten. ja, in ieder geval helemaal gaaf, zo uit het vel gescheurd, bij wijze van spreken, is dat, is dat een postfris zegel. En een ongebruikt zegel heeft alles in een album geplakt gezeten. Dan zit er aan de achterkant een gomstrookje... Want er waren vroeger geen klemstroken zoals ik ze juist in dit album liet zien. Vroeger werd er met een pergemeen gomstrookje. Dat werd aan de ene kant bevochtigd en aan het zegel bevestigd. En aan de andere kant bevochtigd en in het album vastgeplakt. Dan kon je de zegel ook nog keren. Kon je de achterkant van de zegel zien. Maar dan is die gomlaag ook beschadigd. Want er zit dan een gomstrookje op. Mijn hemel. Dus het, zo, zo, zo precies luistert dat. Zo dus precies luistert dat. Als ja. die gomlaag gebruikt is, zoals het ware... Mm -hmm. Dan is een zegelorde groter hoeveel minder waard? Nou, minstens de helft minder. Soms zelfs uh, 90% minder. Verschil tussen hun. Nou, de vorige generaties worden bedankt. Dat klopt. Ja, <laughs> ja dat is zo. Maar wat, wat niet wegneemt dat uh, die duurdere exemplaren met een met zo'n gomstrookje op de achterkant ook nog steeds geld waard zijn. Postfris is topnotch. Is top. is top. Dat, dat is best wat het je ook kan. Nou ja, uh, hebben we het over, het over het algemeen. Want ik kan je zo meteen ook vertellen dat ook gebruikte zegels uh, <coughs> hun waarde hebben. En nee, precies, waar zelfs een stempel duurder kan zijn dan het zegel zelf. Want je zou denken dat een stempel betekent dat het gebruikte dan gebruikt is. Ja, maar, dus, dus waardeloos. Eerlijk, maar in stempels is ook een, een enorme diversiteit. En er zijn ook stempels die dermate weinig gebruikt zijn, dat ze gewoon zeer en zeer zeldzaam zijn. En vanwege dat stempel ook erg kostbaar. Maar dan hangt het dus vanaf waar het stempel vandaan komt. Dat, dat is ja. dan alles bepalend. Ja, nou kan je daar een leuke anekdote van vertellen. Uh, twee knapen komen bij mij in de zaak binnen, een jaar of zeventien. Uh, ze moesten nog een handtekening van hun vader vragen... omdat wij geen zaken met minderjarigen doen. En uh, die uh, lieten mij een album zien. En ze vertelden in hun naïviteit erbij dat ze bij een collega waren geweest. En die had het gewaardeerd voor 500 euro. Oei, stom. En... Nou ja goed, uh, ze komen bij Van Dieten bij een uh, correcte firma. En uh, op het eerste blad haalde ik daar een zegel uit. Waarvan ik dacht, nou dat zou toch wel eens inderdaad dat bewuste stempel zijn waar ik op dat moment ook aan dacht. Namelijk? Ik heb het zegel schoongemaakt. Ik heb eerst de rest van de collectie beoordeeld. En uh, geconstateerd dat ik een eerlijke collega had. Want ik vond de rest ook inderdaad zo'n 500 euro waard. Alleen dat ene zegel, dat uh, is door mijn collega niet herkend. Uh, dat had een stempeltje Assen in het type A. En dat was het vierde bekende exemplaar. En dat zat gewoon in die verzameling. Maar wat en dat even. zegel, dat wat, heb wat, ik. Wat ja? is een stempel van het type A? Nou, uit Assen? Er zijn verschillende. In de, op, die eerste, op die eerste emissie het zijn drie stempeltypes. De eerste uitgifte. De eerste uitgifte van Nederland. En dat, die drie stempeltypes die noemen we een A, een B of een C. En om met die C te beginnen, dat is een groteske uitvoering. En hier heb je de romaanse uitvoering. <coughs> dat heb je zonder jaartal en met jaartal. Okay. Type A, type B, type C. Dus het is niet in het lettertype. Het lettertype, is het, nou, het lettertype in A en B is hetzelfde. Alleen dit is zonder jaartal, dat is met jaartal. En in het C-type zijn het groteske letters. Want in die periode, welke periode hebben we het nu over? Dit is de emissie 1852. Dus die stempeltjes lopen van Nederland... 1852 oh, tot 18. de staat in Nederland bestond net. Uh, ja, staat in Nederland. Dat bestaat sinds 1810 natuurlijk. Ja, Maar, met... maar de postregel was sinds 1852. Oké, okay. ja. Okay. ja, sorry. <laughs> Mijn je kennis wordt er iets te veel getard. Oké, okay, dus, dus uh, 18, uh, 1850, die periode, zeg maar. Mm -hmm. uh, worden landelijk die stempels ingevoerd. Ja. En die stempels zijn er in drie verschillende soorten. Mm -hmm. uh, waarom is, en, en de een is waardevoller dan de andere. Ja, nou, dat stempel, dat assen in dat A-type dat is uh, ja, waarschijnlijk maar enkele maanden gebruikt. Dus daar zijn heel weinig afdrukken van bekend. Maar waarom is dat maar een paar maanden gebruikt? Omdat het dan vervangen werd door een ander stempel. Okay. Omdat het misschien gebroken was, of omdat, uh, Landelijk. of omdat het stempel zoek was. Wie weet het. Maar dat gold specifiek voor Assen of dat geldt voor het hele nee, land? Dat geldt, dat, nee, dat geldt uh, in, in dit geval specifiek voor Assen. Ja. Maar goed, dat zegel dat heb ik uh, geveild voor die knapen. Om dat verhaaltje even af te mogen maken... En dat zegel heeft 4800 euro opgebracht. Goedemorgen. zeg. Kijk, en dan is het wel leuk als je van die knapen uit Salau... een briefkaartje krijgt, dat ze het heel erg naar hun zin hebben. En dat ze die 4800 euro in, uh, in Noord-Spanje hebben verbrast. Goedemorgen. Dat vind ik dan wel leuk. Dat, is, dat was de deal van papi. De handtekening ja. was dat jongens, ja, ja, wat het ja, oplevert ja. is voor jullie. Ja. Kijk, dat zijn wel de betere verhalen. En de betere ouders ook trouwens. Goed. Oh. Het gebeurt niet zo heel vaak, denk ik. Of nee, dat komen we niet elke dag tegen. Nee. En dit soort ontdekkingen zijn ook heel bijzonder? Op zich wel, maar uh, er zijn elk jaar wel uh, nieuwe ontdekkingen. Er is... Uh, <coughs> ja, moet je natuurlijk even nadenken. In deze getalige staat nu ook weer een nieuwe ontdekking... van de nummer vijf van Nederland, die er in een plaat twee is. Er zijn er op dit moment vier van gevonden. De nummer vijf betekent? Dat is een tien cent van de emissie 1864. Ook weer met de beeldenis van Willem III. En dan een tien centje in de kleur rood... En die was tot voor kort alleen maar bekend in één plaat. Maar er is een tweede plaat ontdekt. Een plaat betekent de drukplaat? De hè? drukplaat, ja. En die verschillen ook weer? De eerste drukplaat verschilt van de ja, tweede drukplaat? Ja, die hebben duidelijk een herkenbare verschil. Maar goed, er zijn pas vier zegeltjes gevonden van die tweede drukplaat. Dus ja, eigenlijk zou iedereen op zolder moeten kijken... of in zijn album moeten snuffelen... of hij zo'n bewuste plaat twee heeft. Want dan heeft hij een... Uh... Ja, ja, dat is kassa. Ja? Worden ja, orde groter van? Duizenden euro's. Duizenden Ja, ja, ja, ja. gewoon voor een gebruikszegel al. Maar op zich, ja. op zich uh, um, uh, uh, het kan geld waard zijn... maar het moet wel een hele specifieke zegel zijn. Mm, ja, ja, goed. Uh, de meeste postzegels die hebben uh, beperkte waarde. Dan gaat het over kleinere bedragen. Maar uh, elke verzameling... Die komt natuurlijk, of elke verzameling als die groeit. komt op een gegeven moment aan de, ja, aan de kostbare exemplaren. Die horen er dan ook bij. Henk en, van Lokven is mijn gast, <laughs> postzegel, taxateur. Um, je hebt muziek meegenomen? Ik heb geen muziek meegenomen. Ik heb aangegeven wat ik leuk vond. Oh, je hebt aangegeven wat je leuk vond. Nou goed, dat, dat, dat noemen wij dan voor het gemak, want het komt toch allemaal uit de computer. Oké. Okay. <laughs> dan heb ik muziek meegenomen. Da, precies. <laughs> ja, nee hoor, maar, maar, maar, kies gewoon je eigen woorden. Je hebt uh, aangegeven dat je muziek van Adele leuk vindt? Vind ik leuk. Uh, speciale reden? Of is het gewoon mooi en... Uh... Een geweldige stem. Ja. Geweldig. Ja. ja. Twee cd's gemaakt. Het laatste heette Twenty One. <laughs> Twee keer ouds En het klinkt zo. Fire to the rain was dat van Adel. Inderdaad, een ongelooflijke stem. Henk van Lokven. Postzegeltaxatuur. De kinderpostzegelweek die begint. Dat is de reden waarom we jou gevraagd hebben om hier te komen uh, zitten... en jouw licht te laten schijnen over het fenomeen postzegel. Um, gisteren hadden wij uh, in deze ruimte Helco Span. Helco Span heeft voor jou een uh, boodschap achtergelaten op het antwoordapparaat. Laten we even naar gaan luisteren. Er is één nieuw bericht. Hoi Frank, met Helco. Nu de kinderpostzegels weer verkocht worden, praat jij met postzegeltaxateur Henk van Lokven. Naast de taxateur is hij ook verwoed verzamelaar van postzegels. En dan wil ik toch weten wat nou de allermooiste zegel uit zijn verzameling is. En vooral ook hoe die eruit ziet. Maar ook, wat is de meest afzichtelijke zegel uit zijn verzameling? En hoe ziet die er dan uit? Ik wens jullie een goed gesprek samen. Ja. Daar wil, ik, daar wil je hebben dat ik op antwoord natuurlijk. Ja. Dat ga ik dan ook doen. Nou, mijn verzameling, eh, privéverzameling... dat is een, een gebied wat veel luisteraars misschien niet eens uh, kennen. Dat is Deens-West-Indië. Dat was de vroegere kolonie van Denemarken. Dat ligt in, de Caribisch, in het Caribisch gebied. Tegenwoordig heet dat de American Virgin Islands. De Maagdeilanden. In 1917 verkocht door Denemarken aan Amerika. Het is Amerikaans gebied. En... Uh, ja, de mooiste zegel, dan zeg ik, ja, erg mooi zal de gemiddelde verzamelaar die niet vinden. Maar vanwege zijn zeldzaamheid en de staat waarin dat zegel zich bevindt, of het is in feite een paar, eh, dan praat je over een paar van de eerste zegel van Deens-West-Indië. Deense in een, in ja, de hoek van het vel, zeg maar. En dat vind ik een, een hot item in mijn verzameling. Dat vind ik leuk, vind ik mooi. Dat is een zegel... En... Uh, uh, uh, maar het stempel maakt het dan ook weer bijzonder? Nee, nee, nee. Het is niet gestempeld. Het is een, uh, een postfris paar. Een postfris paar? Ja, van het eerste zegel van deze west indië maar dan in een hoekvelrand. Dus dat is de linkerbovenhoek van het vel. Oh. Twee zegels aan elkaar, met de hele velrand van dat vel eraan. Maar wat maakt dat dan bijzonder? Ja, dat, Linksboven? Uh, dat is ontzettend moeilijk te vinden. Het is gewoon heel zeldzaam. Maar een hoekrand is weer anders? helemaal. Ik leer ja, ja. een, hoek, een hoekrand <laughs> is weer anders dan een, een post uit het midden van een vel. Ja, natuurlijk. Het is, is sowieso zeldzaam. Want... En linksboven, rechtsboven, linksonder, rechtsonder, dat maakt er weer niet uit. Die zijn er ook maar vier in een vel. Hè? Er zijn maar vier hoeken. En ja, uh, ja goed. Oké, okay, ik kan het bedenken. <laughs> het gaat om de mij. Dat is dat waar het om gaat. Ja. Um, ik probeer me voor te stellen. Oh ja, die randjes zijn natuurlijk anders. Dat was, het dat is een ongetand zegel overigens. Ongetand. had nog geen tanden. is geknipt. Maar hoe kan je dan zien dat hij uit het hoekje komt? Oh, het hoekje is helemaal mooi. Dat de hele veldrand zit er nog aan. Ah ja. En, en als je heel veel ervan gevonden zou hebben... dan zou het nog meer waard zijn? Ja, maar dat, uh, dat bestaat alleen in een museum. Ah ja. Dus dat maar, is, wat, wat is, is zo'n West-Indische zegel waard? Nou, ja, dat paard uh, dat heb ik destijds aangekocht voor uh, 2200 euro. Dus het is nog niet eens een extreem duur ding. Ik heb nog veel duurdere dingen in die collectie zitten. waar, Maar vind ik dus niet... Ja, niet spectaculair. Ik vind dit spectaculair. Vind ik leuk. Dat heb ik heb nog, nog nooit ergens gezien. Ja. Maar die 2200, dat, dat, dat zal nu meer waard zijn? Nou, ik leg daar niet zo wakker van of het nou meer of minder waard is. Ik geniet van dat, van dat stuk in die collectie. En uh, als mijn kinderen straks die collectie verkopen. en of ze er dan duizend voor terugkrijgen of 3000 voor terugkrijgen. zal ik me niet druk over maken. Nee. Nee, nee. En ik vind ook dat, ja, de hobby is. Uh, maar hoe moet ik me dat voor, voor me stellen? En hoeveel postzegels heb je totaal? Dat zou ik niet weten. Oorde groot? Uh, ja, honderdduizenden. Maar voor de handel of honderdduizenden privé? Nee, privé niet. Privé zeer zeker niet. Hoeveel heb je de privé? Nou, praat je over duizendtallen. Oké. Okay. En dat zijn dan wel echt allemaal topstukken? Wel... Nee, hoor, nee, hoor. nee hoor, er zitten ook hele eenvoudige zegels tussen die uh, misschien twee, drie euro kosten of nog minder. En waarom heb je die dan? Omdat ze bij de collectie horen, horen bij het gebied. En je, je streeft naar compleetheid. Dus daar zitten ook de hele eenvoudige zegels zitten daar gewoon tussen. Gewoon geef je een voorbeeld van zo'n collectie? Je bedoelt in, in, in, in geldswaarde of? Van, nee, nee. nee. Hoe, hoe, hoe ziet zo'n collectie eruit? Wat voor zegels heb je daarin zitten? Nou, Deens-West-Indië heeft op zich niet veel zegels. Dat zijn er een kleine honderd, meer niet. Alleen ik verzamel dat in alle mogelijke typen en variëteiten... en plaatfouten. En ook weer met alle mogelijke verschillende stempels. Zijn er ook niet zoveel op de Deens Antillen. Er zijn maar vier of vijf stempels bekend. Verschillende. Maar ja, dat probeer je dan zo ver mogelijk uit te bouwen. Plus dat ik dan al die zegels ook nog een keer op brief wil. En als ik die brieven heb, wil ik ze ook nog hebben met diverse bestemmingen. Dus ja. En waarom zijn die specifieke zegels dan historisch interessant? Nou, Deense Antillen, Deens West-Indië, was vroeger een doorvoerhaven. Tussen het Europese en het Amerikaanse vasteland. En uh, veel van die schepen... Scheep, scheepen... Postschepen kwamen eraan. Ja, postschepen. De, de hapag linie uit Hamburg en Bremen... die hadden hun, uh, hun thuishaven ook op St. Thomas, uh, op Deens-West-Indië. En daar werd de post weer herverdeeld... van wat naar Noord-Amerika, of althans naar, vaak naar Mexico... of naar de zuidelijke staten van de, van de Verenigde Staten moest. En alles wat naar Zuid-Amerika ging, werd weer verdeeld... En het ene schip ging naar Argentinië, het andere dat ging uh, ja, weer elders naartoe. En dan werd die post weer herverdeeld. En dan werd er weer post ingeladen, wat weer terug naar Europa moest. Nou, dat maakt het heel interessant, want er, is een, uh, er waren Duitse uh, lijnen... maar er waren ook Engelse postkantoren in die periode. En er was ook een kantoor voor Spaanse pakketten, Spaanse pakketpost. Nou, al die zegels, die hebben hun eigen... of die zegels, al die stempels, die hebben hun eigen kenmerk. En dat probeer ik dan te vergaren en dat geschiedkundig zeg maar, toonbaar te maken op een albumblad. Ontzettend grappig om te ja. zien dat jij gewoon echt gaat stralen... als je erover vertelt. Ja, leuk, hè? Ja, nee, nee, nee dat, vind ik echt, dat vind ik serieus leuk. Ja. Ik bedoel, uh, uh, voor iemand die niks met postzegels heeft... is het feit dat jij er zo vertelt al interessant. Ja, goed, maar als je het zou zien... en als je zoiets wil zien, dan kan ik ook de luisteraar aan, uh, aanbevelen... om over 14 dagen naar de Amerikaal in Apeldoorn te komen. Er is namelijk een show, Postex, voor het twaalfde jaar een successie. En daar komt op vrijdag, zaterdag, zondag, komen duizenden mensen. Daar hangen ook honderden verzamelingen tentoon, En dan kun je echt zien wat een verzamelaar van die collectie kan maken. En dan zul je alleen maar stralende gezichten zien. Jij ziet mij nu, die luisteraar ziet dat niet. Maar in, A in Amerika al garandeer ik hem dat hij die stralende gezichten... van die verzamelaars allemaal ziet. Elke al vroeg ook naar jouw uh, uh, minst interessante zegel. De minst interessante zegel, ja goed, dat zijn dan de... Meest voorkomende van dat gebied. Van de, en dat zijn hele saaie koningskoppen. Van Koning Frederik of zo. Weet ik hoe dat die heet. In hoeverre uh, fluctueert die waarde van zegels nou? Als je het over een wat langere periode bekijkt? Ja, daar eerlijk in ben, dan zeg ik de naoorlogse periode van postzegels wereldwijd. die staat behoorlijk onder druk. Er is. Uh, daar is, daar is eigenlijk te veel van gedrukt. En dan praat ik over de West-Europese landen even. De, het aanbod is daar groter dan de vraag. Dus ja, dan... Eerste les economie leert ons dat de prijs dan zakt. Voor andere landen, dan noem ik even China bijvoorbeeld... Uh, is het een enorme hoos op dit moment. Uh, zegels van de... Uh, van de... China, de Republiek China van 1949 tot heden, zeg maar. Die hebben in de, in de periode tussen 60, zeg maar, en begin 80e jaren, die cultuurrevolutieperiode, revolutieperiode zegels uitgegeven in redelijk beperkte aantallen. En, en die doen het op dit moment enorm goed. En zelfs zo goed kan je een voorbeeld geven van een, van een blok uitgegeven in 1962. Een uh, theaterblok dat stond in 1996 genoteerd in de Duitse catalogus voor 2200 euro. Dat stond uh, drie jaar geleden genoteerd voor 8000 euro. Dat staat nu genoteerd voor 12.500 euro. En de netto marktwaarde ligt al tussen de 15.000 en de 20.000 euro. Maar waar zit hem dat in? Dat die prijs dan zo. Ze worden niet zeldzamer. Dus niet zo dat ze zijn enorm als... zeldzaam. Ze maar zijn dan... al zeldzaam, maar dat waren ze een paar jaar geleden ook. Waarom, waarom stijgt die prijs dan? Omdat die vraag vanuit China zo enorm gestegen is. En dat er steeds meer mensen nog meer wensen te betalen als ze dat blokje maar in hun collectie krijgen. En, en ook die Chinese uh, handel, die, die vindt plaats in Europa? Ook, maar ook sinds. Uh, een tweetal jaar geleden is er in Chiang, geloof ik dat de plaats heet, een, een, een beurs geweest. Het heeft tien dagen geduurd zijn meer dan 800.000 bezoekers geweest. Maar dat betekent dat het zijn... verzamelen in China eh, hot is? Ja, en toch nog heel erg onbekend. Want het is maar een, een promillage. Een... Ja, 800.000 klinkt enorm. Maar voor, voor een land voor China best... stelt dat niets voor. Voor een land zo groot als China, precies. Nee. Maar goed, desalniettemin, interessant is het wel. want Heeft dat wereldwijd ook effect op de prijs? Ja, natuurlijk. Want ze kopen niet alleen hun Chinese postzegels. De Chinezen kopen in feite ook West-Europese postzegels. Ook op... Nederlandse collecties. Ook onze Willem III, die vliegt ja, die kant hoor. op? Ja hoor, die vliegt ook die kant op. En wat gaat ja. dat met de prijzen doen? Nou ja, ik hoop op de lange duur dat dat een stijgende, stijgende lijn vertoont. Dus een econoom, Christophe Spaniërs, heeft zijn onderzoek gedaan. Uh, en hij ziet een verband tussen de aandelenmarkt en de postzegelmarkt. Hij zegt... Die laatste, die postzegelmarkt, is in tijden van stijgende inflatie... en dat, dat, dat gaat waarschijnlijk ons voorhand weer worden op enig moment... Um, is het een goede vluchthaven? Ja, kan. Alleen, <tossimus> dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik denk dat als je geld in postzegel stopt... dat je het heel goed, donders goed moet weten waar je mee bezig bent. Wat je koopt. En uh, natuurlijk kun je je door een, door een handelaar... zeker als hij lid is van onze handelarenvereniging, van de NVPA... kun je je goed laten voorlichten dan zul je ook op een vertrouwde manier een goede zegel kopen... of een goede brief of een goede collectie. Dat kan. Maar ik denk dat je allereerst, als, als, als je geld in postzegels stopt... dat je ook lol in postzegels moet hebben. Dat je het als, als hobbyist ook leuk vindt. Maar stel nou dat ik niet zoveel lol in postzegels heb... maar niet zo heel veel zin heb om geld minder waard... Hè? stel dat ik uh, uh, aanzienlijk geld heb. En ik denk, ik ga nou eens even met Henk van Lokven om de tafel zitten... en we gaan gewoon eens een paar ton met mij horen... Mm -hmm. Uh, in postregels steken? Nou, ik zou je direct adviseren om dat niet te doen. Nee? Nee, als jij niks met postregels hebt... als jij geen lol in het verzamelen van postregels hebt... als je het je niet zegt en het gaat je alleen om winst te maken... adviseer ik jou om dat niet te doen. De postzegelhandel is niet de nieuwe goudmarkt? Ja, kan, maar dan moet je wel weten waar je mee bezig bent. En mensen die dus echt lol in de postzegels hebben... nou, daar wil ik wel voor werken. En dan kan ik een collectie uh, samenstellen... waar die een eerlijke kans krijgt om zijn eigen geld... zo niet wat meer... Daarvoor terug te krijgen. Maar zou je dat? Oké, okay, want je zegt het is niet leuk om met iemand te werken die niks meer heeft. Nee, daar wil, wil ik niks voor doen. Oké, okay. maar, je, maar je zou het wel kunnen. Je zou, zou je, zou je een, een, een pakket kunnen samenstellen van je zegt van nou, dit heeft een behoorlijk grote kans dat het over 10 of 15 jaar een, een interessant rendement oplevert? Ja, dat zou ik kunnen. Het zou kunnen. Ik zou een, uh, een samenstelling kunnen maken van, uh, van landen als China... van landen als, uh, niet, niet te onderschatten, in India. Wat ook de laatste jaren al prijsstijgingen van enkele honderden procenten heeft meegemaakt. Maar wat echt nog in de kinderschoenen staat... en wat zeker de, de kansen heeft dat het uh, China achtervolgt in die prijsontwikkeling. Is er wel eens iemand steenrijk geworden van zijn verzameling? Ja, wel meerdere ook. Ja? Ja hoor. Ja, hoor. Recent ook? Nou, recent. Nou ja, dan moet je toch wel enkele tientallen jaren terug. Maar van mensen die mij van naam nog bijgebleven zijn... zijn er toch collecties geveild die, uh, die gewoon vele miljoenen opbrachten. Dat klopt. En dan moet je echt gewoon tienduizenden bijzondere postzegels hebben? Nee, maar goed, het waren ook zonder uitzondering mensen... die lol hadden in het verzamelen van postzegels. En als je daar lol in hebt en je snuffelt op veilingen... en je zoekt partijtjes en is niet je kunt klinkt, wat... echt dingen vinden... Want het snuffel op veilingen, uh, al zeker als er een veilingmeester bij is... het is getaxeerd, dan, dan heb je nog wel een soort van uh, idee wat je aan het doen bent. Maar je kunt ook op internet uh, gaan kopen. Dat kan. Is dat niet link? Uh, dat kan ontzettend link zijn. Ik uh, vind het ook fijn dat je dat uh, onderwerp aanroert. Want uh, een site als eBay of als Marktplaats... daar staan als je dat allemaal bij elkaar deelt, miljoenen postregels aangeboden... En vaak ook door naïeve particulieren die nog niet eens weten of het zegel vals of echt is. En uh, men kijkt wat dat in de handelskanalen uh, waard is en bieden het voor de helft aan. Uh, nou, als je een naïeve verzamelaar-koper bent, loop je daar toch een groot risico mee. Hoe kun je het voorkomen? Ik zou uh, altijd aan de aanbieder vragen, als het zegel nog niet gekeurd is, om het dan te laten keuren. Dat kan ook bij onze NVPA. Je kunt zo'n zegel insturen naar het secretariaat en Dan wordt het aan de keuringscommissie voorgelegd... aan een vijftal keurmeesters die hun oordeel uitspreken over dat zegel. En wat kost dat ongeveer? Dat kost enkele tientjes. Dat is van ondergeschikt okay. belang op de prijs van zo'n zegel. Oké, okay. dus zeker een bijzondere... Zeker een bijzondere zegel. ...gevallen zonder bijzondere zegels gewoon even doen. Ja goed, en ik adviseer natuurlijk als die, de aanbieder dat weigert... Ja, ga er dan niet op in, want ja. dan weet je eigenlijk op voorhand al... dat het niet goed is. In het tweede uur van Kazeluna wil ik graag met u praten over uh, postzegels. Ik wil graag postzegelverhalen horen. Bent u zelf een verzamelaar? Wat verzamelt u? Heeft u wel eens een bijzondere fonds gedaan of een gigantische miskoop? Had uw vader of opa een mooie verzameling? Bel ons op 0800-1121. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Uh, gaat het trouwens. Uh, mail ik naar casaluna@ncv.nl. Twitter een hashtag kazeluna of hashtag Dumosje Bijzondere. Postzegelverhalen. Uh, Kom je zelf uit een verzamelfamilie? Helemaal niet. Nee, je bent de nee. eerste. Ik ben de eerste. En ook de laatste? Uh, ja, denk ik wel. Ja. Ik heb twee kinderen. Uh, mijn dochter werkt wel in mijn bedrijf. Mijn zoon is kok. Maar allebei geen affiniteit met, uh, met postzegels. Helaas. Maar jouw dochter werkt in de zaak. Dus Die werkt in de, de enige zaak. Enige affiniteit mogen vermoeden. Uh, jawel, ze zal ook, uh, als ik overlijd, uh, de postreels niet bij het oude papier zetten. Dat garandeer ik je. Nou, dat zou ook wel de ergste, ergste belegging uh, postmortem <laughs> zijn, toch? Ja. Nou, goed, laten we hopen dat het... Uh, laten we er überhaupt niet over speculeren. Nog beter idee. <laughs> ja. Ik wil je heel hartelijk danken dat je hier was. Uh, ik zeg nog even dat zometeen uh, in het komende kwartier... u kunt luisteren naar het hoorspel De Millennium Trilogie. Dat is van de NTR... En na 1 is de NCV weer terug. Dan wil ik graag met u praten over postzegelverzameling Die u zelf heeft gehad, bijzondere verhalen wil ik graag horen op 0800 1121. Henk van Lokven was mijn gast, postzegeltaxateur. Je neemt je verzameling weer mee. Oh, je had toch een mooi kaartje meegenomen? Wat was dat? Even heel kort. Dat is heel kort. Dat is een, uh, een kaartje van het interneringskamp Zijst: Gericht aan de meneer Dumos in Amsterdam. Krijg nou wat? Ja.